11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Moet Nederland excuses maken aan de slachtoffers... van de Indonesische vrijheidsstrijd na de Tweede Wereldoorlog? Nu het NOS Journaal met Dorold Megens. In het grote voetbalstadion in Johannesburg... wachten nog altijd tienduizenden mensen... op het begin van de herdenkingsceremonie voor Nelson Mandela. De bijeenkomst zou een uur geleden beginnen... Maar het duurt veel langer voordat iedereen binnen is. Er kunnen 90.000 mensen in dat stadion. Er hangt een speciale sfeer, zegt correspondent Bram Vermeulen. Iedereen die in dat stadion erin is op dit moment... voelt toch dat hier ja, een tijdperk wordt afgesloten. Het verhaal van Nelson Mandela is het verhaal geworden van Zuid-Afrika. Een leven van 95 jaar, dat is een eeuw. Die hier voorbij gaat. Bij de herdenking zijn veel staatshoofden en regeringsleiders... en namens Nederland zijn koning Willem-Alexander en minister Timmermans erbij. De herdenking is live te volgen op nos.nl, op Nederland 1 en hier op Radio 1. De directeur van het Franse bedrijf PIP, dat omstreden borstimplantaten maakte... is veroordeeld tot vier jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Marseille bepaald. De directeur wordt beschuldigd van ernstige misleiding en fraude. Anderhalf jaar geleden werd bekend dat de PIP-implantaten konden lekken. Ze waren van slechte kwaliteit en konden scheuren. Ook was de siliconen-gel die in de implantaten zat niet goedgekeurd. Pas geleden kwam wel een onderzoek van de Europese Commissie naar buiten... waaruit bleek dat de borstimplantaten geen gevaar voor de volksgezondheid vormden. Volgens de onderzoekers hadden de PIP-implantaten een grotere kans op lekken en scheuren... maar hoeft dat niet ongezond te zijn. Vijftien Nederlandse zuivelbedrijven mogen vanaf 19 december niet meer exporteren naar Rusland. De maatregel is tijdelijk en geldt onder andere voor dochterbedrijven van Friesland Campina en Leerdammer. Volgens de Russische inspectie zijn er diverse tekortkomingen geconstateerd. De bedrijven hebben tot 5 februari de tijd om verbeteringen door te voeren. Als ze dat hebben gedaan, mogen ze vanaf die datum weer exporteren. Voor sommige bedrijven kan het om veel geld gaan, zegt de Nederlandse zuivelorganisatie. In 2012 werd er voor ruim 150 miljoen euro naar Rusland aan zuivelproducten uitgevoerd. Dat is eigenlijk voornamelijk kaas. En dat is ongeveer 2,5 van de totale Nederlandse zuivelexport. Dus uh, op zich valt het mee, maar dat kan natuurlijk voor individuele bedrijven heel vervelend uitpakken. Rusland stelde eerder al een aardappelboycott tegen Nederland in. Dat gebeurde tijdens een reeks incidenten, waaronder de kwestie rond het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. 562 schrijvers uit 81 landen hebben zich in een brief uitgesproken... tegen het afluisteren van burgers door inlichtingendiensten. De schrijvers waarschuwen dat inlichtingendiensten... de democratie ondermijnen. De brief is gepubliceerd in 30 kranten over de hele wereld... waaronder de Guardian, Le Monde en de Frankfurter Allgemeine. De schrijvers willen dat de VN een internationale wet opstelt... van digitale rechten die burgers moet beschermen. Onder de schrijvers zijn meer dan 20 Nederlanders... onder wie Arnon Grunberg... Geert Mak en Renate Dorrestein. Ook vijf Nobelprijswinnaars hebben hun handtekening gezet... onder wie Oran Pamuk en Günter Graas. Het weer vandaag schijnt bijna overal de zon flink. In het noorden drijven nog wel wat wolkenvelden over... maar die trekken geleidelijk ook weg. Het blijft droog en het wordt zo'n 7 graden. John Bakker neemt ons mee naar het zuiden van het land. Inderdaad, want daar staat een file op de A76... vanuit Geleen naar Heerlen bij Schinnen, 3 kilometer. Er staat een kapotte bus en daarom is de rechter rijstrook dicht.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy. VARA, Radio 1, de gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. De tijd in de jappenkampen in Indonesië was zwaar voor veel Nederlanders. Maar ook daarna en daarbuiten overkwam Nederlanders en Indo's veel leed. In de jaren 45-47 keerden de Javanen zich massaal en met veel geweld tegen de Nederlandse bezetter. Eenmaal terug in ons land konden de repatrianten niet rekenen op steun en begrip. De Nederlandse regering moet hen alsnog excuses aanbieden. Dat vindt Leo Tonijnhuis, hij is zo mijn gast. Uit je huis gezet worden wegens geldgebrek. Volgens de Woonbond gebeurt dat steeds vaker. En dat komt door de groeiende armoede onder huurders. De politieke partij uit Deventer wil nu een verbod op die huisuitzettingen. En voor of tegen de geboortekrik? Wakker Dier voert hier campagne tegen. Het instrument zou kalfjes bij de geboorte totaal verminken. Maar geen campagne zonder tegencampagne. Zo een debat. De ja, herdenkingsdienst van Nelson Mandela is begonnen in Johannesburg... na een uur uitstel. We houden u uiteraard op de hoogte. Surf naar degids.fm De universele verklaring voor de rechten van de mens... is vandaag precies 65 jaar oud. De reden voor een feestje. Toch is er nog wel wat op aan te merken... want in Nederland laten we de rechten meer dan eens links liggen. En daarom zeg ik... het kabinet is veel te laat met het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Waar of niet waar... Niet waar. Zegt Laurien Koster, heel bescheiden. Ze is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Gaat alles zo goed dan in Nederland, mevrouw Koster? Nee, er zijn dingen te verbeteren. Maar het gaat ook niet zo slecht dat je zegt... oh, oh, oh, nou, hier wordt niks gedaan. Wij zijn er in Nederland heel goed aan toe. Als je even denkt aan nu alle aandacht... voor de apartheid die er geweest is in Zuid-Afrika... dan kun je wel begrijpen dat het bij ons veel beter gaat. Tegelijk is het zo dat als je in Nederland uh, niet populair bent, je bent een vreemdeling... of je wordt ervoor aangezien, of je bent afhankelijk... dan is het ook niet vanzelfsprekend dat je uh, mensenrechten altijd uh, in orde zijn. Denk aan ouderen in de zorg, of arbeidsmigranten in de landbouw... of vreemdelingen bij die in detentie gaan als ze asiel vragen... of waarvan de gezinshereniging heel moeilijk plaatsvindt. Wat moet er dan precies voor hen geregeld worden in het actieplan? Um, nou, het begint met aandacht. Dus onderkennen dat uh, bijvoorbeeld kinderen niet in detentie thuis horen, dan uh, zou ik menen dat. Maar ik weet het niet, want ik ken het actieplan natuurlijk nog niet. Mm -hmm. um, dan daar behoort aandacht uh, voor te komen. Um, naar mijn smaak hoort er ook aandacht te komen voor mensenrechten-educatie in Nederland. Want heel belangrijk om je rechten te krijgen is weten dat je ze hebt. Ik weet niet of je iets op Facebook uh, gezien hebt, MensenrechtenNL. Uh, en die filmpjes van bekende Nederlanders. René de Boer was daarbij. Zij vertelde bijvoorbeeld dat om toegang te krijgen tot de universiteit toen ze in een rolstoel zat... Uh, het had faciliteiten nodig. Dat ze dachten, ja, ik kan die studie niet doen zonder die faciliteiten. Maar heb ik er eigenlijk wel recht op? Terwijl, ja, dat is echt een mensenrecht. Dat je ook gehandicapt toegang tot onderwijs, tot het maatschappelijk leven hebt. Het lijstje met rechten voor de mens is in de afgelopen jaren langer en langer geworden, zegt Paul Cliteur bijvoorbeeld. En hij waarschuwt zelfs voor inflatie van die mensenrechten. We moeten terug naar de kern, zegt hij. Heeft hij gelijk? Nou... Ik ben het daar niet zo op het eerste gezicht mee eens. Um, ik, ik denk niet dat het lijstje langer is geworden. Het zijn hele fundamentele rechten die al in die universele verklaring stonden. Maar bijvoorbeeld die universele verklaring... die heeft het echt nog niet over seksuele gerichtheid. Die gaat ook niet heel speciaal op de situatie van vrouwen of kinderen. Transgender komt er ook niet in voor... Dat zijn allemaal uh, situaties waarvan wij in de loop der jaren hebben leren zien... dat daar wel degelijk mensenrechten aan de orde zijn. En uh, dat is dus meer, uh, ik zou zeggen, het infleert niet. Nee, mensenrechten worden meer mensenomvattend. En de overheid moet dus haast maken met dat actieplan, vindt u? Dat vind ik wel, want het ligt bij uitstek op het bordje van de overheid om te garanderen dat uh, mensen hun rechten krijgen... en dat mensen hun rechten kennen. Ik hoop daar ook op dat dat in het onderwijs... dat daar meer aandacht in het onderwijs voor komt. Laurien Kosten, zij is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Mag ik u danken? Graag gedaan. De Volgens onderzoek van de Woonbond leeft bijna 30% van de huurders in armoede. En dat percentage loopt tijdens deze kabinetsperiode nog op ook. Huiszettingen komen dan ook vaker voor. Het zou je maar gebeuren. Waar moet je dan heen? Wat zijn de gevolgen voor je gezin? Een nieuwe partij uit Deventer, de Basisinkomenpartij... pleit nu voor een verbod op huisuitzettingen. Verslaggever Robert-Jan Booy ging op bezoek bij Mario en Henk in Arnhem... die binnenkort hun huis moeten verlaten. Hi. Hallo. Hallo. De deur gaat er lopen. Hallo. Ik Zag je aankomen lopen? Ja, ik zat een beetje te kijken naar de omgeving. Hoe moet ik dit nou omschrijven, dacht ik eventjes? Oh, op die manier. Het is veel flatjes, oudere flatjes ja, uit de jaren plan. 60 met van die kleine balkonnetjes. Deze flats zijn inderdaad heel oud. Ik heb hier tot mijn 21ste gewoond. Ja. En ze gaan ook tegen de vlakte, maar dat zeiden ze dus vier of vijf jaar geleden al. Ah. Dus uh, ja, je ziet hier van alles. Gaan we wel even naar boven. Oké. Okay. Kom maar, loop maar door. Mijn man en ik lagen eerst in de keuken op luchtbedden. Ja. En op een gegeven moment wij werden wij gewoon gebroken wakker. Want ja, luchtbedden is even leuk voor vakantie voor een paar weken. Ja. Toen hebben de kinderen gezegd, nou pakken wij wel de luchtbedden, dan gaan jullie maar hier. Dus dit is een, inderdaad een klein slaapkamertje met een en hier een, lag oude ook een matras. Ook ja. een matras. Nou, we, ja, we lopen eventjes door het huis. He. Hier staat een matras tegen de, tegen de ja, muur. Daar moet dan de jongste op liggen. Want hoe groot is het gezin? Uh, twee kinderen van 14 en 18 en mijn man en ik. Ja, Henk, ja, helemaal. Daar is de woonkamer. Ja, dat is de woonkamer. Met een, uh, een oude lederen bank. Ja, helemaal. Matras uh, op de grond. Ja, een oude. Een oude eiken, eiken tafel waarvan twee stoelen ook zijn meegenomen. De bank is helemaal kapot gemaakt van onderen. En voor de rest een uh, sobere inrichting omdat uh, zo. Helemaal te leeg. Koelkast ja. weg. We hadden geen pannen, geen potten. Wat de verlichting ik? allemaal weg moeder is naar een aanleunwoning. Ja. Uiterlijk 15 december moeten jullie hier uit. Ja, voor 15 december is de oplevering. En daarvoor is er ook van alles gebeurd? Het is een Elstijde begonnen. Eigenlijk al eerder door een mallevide we werkgever. We hebben we onze woning verkocht. Woning verkocht. En toen zijn we naar een huurwoning gegaan. Die zijn we uiteindelijk verloren door voortdurend baat Ook weer eruit? Ook weer eruit. Toen een camping? Toen op een camping. Ook weer verloren omdat we in, een in de chalet. In de chalet. Daar ook nog diverse keren verhuisd in een chalet? Een aantal keren. En uiteindelijk verloren. Over, wat, wat, heb je, wat heb je verder meegemaakt op die camping? Meerdere gevallen, zoals jullie? Ja, heel veel. We zagen s'avonds laat gezinnen met kleine kinderen met vuilniszakken komen. Nou, dan staan je de tranen in je ogen. We hadden zoiets van, nou, weer een gezin. En wat wij weten, wat ze in, dus in Arnhem op de camping... dat er wel zeker 8, 9 gezinnen... of een vader of een moeder alleen met kinderen daar ook zaten. En uiteindelijk dus hier terechtgekomen... Ja, wij zijn nog twee weken in een andere woonplaats geweest. Maar dat was ook een, een lekkere bende. Wij voelden ons daar gewoon niet veilig, omdat je natuurlijk ook kinderen bij je hebt. En toen zei mijn moeder van, nou kom maar hierheen. En ja. daar zitten we nu inmiddels 16 maanden. Tot 15 december dan? Ja, tot 15 december. En dan? Nou, alles is vol, dus uh, straat, hè, zeggen ze. Wat een verhaal. Nou, ik, uh, ik hou me heel flink, maar ik kan me janken. Maar hoe komt het? Want het heeft met geldgebrek te maken. Ik bedoel, ja, hoe staat zoiets? Eh, omdat je uiteindelijk baanverlies leidt. Uh, ik ben haar patiënt En dan, ja, uiteindelijk krijg je schulden... doordat dus je continu aan inkomsten verliest. En dan houd je het op een gegeven moment niet vol... in pootje afhangen van een schuldhulpverleden... die niet functioneert. Ja, en daar zijn we, zijn we op een gegeven moment... een klachtenprocedure tegen begonnen. En dat is een stapje te ver geweest. Dat uh, vond de wethouder niet echt leuk. En dat is een heel verhaal geworden? En dat is een heel verhaal en geworden. En zo ga je van het een naar het ander? Juist. Het moet een enorme impact op jullie hebben natuurlijk. En de kinderen niet te vergeten. Nou, met name de kinderen. En mijn man natuurlijk. Ik bedoel, die heeft met twee benen zijn graf gestaan. Ja, ik heb onlangs zijn hartstilstand gehad. En ik moet zeggen, sindsdien is het leven alleen maar moeilijker geworden. Nou staat hier ook uh, Rob Vellekoop van de basisinkomenpartij. Een nieuwe partij die een verbod wil op huisuitzettingen. Absoluut. Er zijn meer dan 18 huisuitzettingen per dag. Dus meer dan 18 gezinnen per dag. Ik kom in dergelijke omstandigheden terecht. Maar dit is een extreem geval? Dit is wel heel erg, hè, wat, wat deze familie meemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat al die 18 andere gezinnen het niet extreem zouden hebben. Want wat is extremer dan een dak boven je hoofd verliezen? Wat is extremer dan uh, gezinnen scheiden waarbij de kinderen in opvanggezinnen gebracht worden... en de ouders in de, in de nachtopvang terecht moeten komen of gewoon op straat leven? Wat is er extremer? Maar een verbod op huisherstellingen, het heeft uiteraard met geld te maken. Het er zijn af... schulden ontstaan. Ja. Ja. Hoe moet dat dan opgelost worden? Ik denk dat de gemeenschap als taak heeft ieder een die er woont... ervoor te zorgen dat hij een dak boven zijn hoofd heeft en voeding. En vandaar dat we ook een basisinkomen nastreven. Dat is dus een basisinkomen onvoorwaardelijk voor iedereen vanaf 18 jaar. En waar gaat dat van betaald worden? Er zijn topinkomens die verdienen miljoenen. En er zijn aan de andere kant miljoenen arme mensen in Nederland... Nou. De, de, de verhouding is vo, volledig scheef en dolgedraaid. Dat moet stoppen. En daarom willen we een herverdeling van inkomens. En we beginnen met het basisinkomen. En nou, Daarom doen we dus mee in de lokale verkiezingen... om huisuitzettingen in een aantal gemeentes te gaan verbieden. En landelijk in 2016 zullen jullie van ons horen. Jullie horen dit aan, Henk? Ja, ik, ja, Mario. ik vind het geweldig hoe Rob zich inzet. Maar wat hebben we wat... hier verder aan? Nou, wij hopen hier wel wat aan te hebben. Niet alleen wij, maar gewoon zoveel gezinnen. Nou, ik denk dat het vooral gaat om de aankomende tijd dat de dingen gaan veranderen in Nederland. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want zolang je een baan hebt en je kan alles gewoon betalen en bekostigen, dan is het oké. Okay. Maar zodra je continu je baan verliest, zelfs ik ook door zijn ziekte, dat mijn contract niet verlengd wordt. Ja, dan zak je gigantisch naar beneden. En wat ik gewoon heel erg uh, ja, misselijk vind is dat mensen heel vaak zeggen, oh eigen schuld, dikke bult. Dat is niet waar als je tegen iemand zegt die een goed inkomen heeft... van neem het maar eens een maand over. Oh nee, ik moet er niet aan denken. Maar die ja. hebben nooit hun baan verloren, zijn nooit ja. ziek geweest. En dan word ik echt boos. Heel versterkt. Dankjewel. Het is toch fijn dat we de aandacht krijgen... Uh, om ook duidelijk te maken dat er meer mensen zijn zoals wij. Henk en Mario. In gesprek zijn ze met diverse instanties... En hopelijk komt er voor 15 december een structurele oplossing. U hoorde ook Rob Vellekoop van de basisinkomenpartij... die dus pleit voor een verbod op huisuitzettingen. R.E.M. met Fall on Me. Dat is een singletje getrokken van een vierde album... Live Rich Patient uit 1986. En dat je nou zegt, dit is een hit geworden? Nee. Dank je, R.E.M. En toen heb ik mevrouw Belter gewonnen. Er was niks over van vrouw Belter. Haar armen waren ergens anders. En haar benen waren ergens anders. En er was alleen maar een lichaam daar. Uh, ja, en er was veel, veel bloed... Een fragment uit de documentaire Buitencampus... waar ik eerder dit jaar aandacht aan besteedde. En de gruwelijke moord die hier ter sprake komt... gebeurde in de Bercyab-tijd in Nederlands-Indië. En die Bercyab-tijd was de periode na de Japanse capitulatie in 1945. En in die tijd uh, werden vele Nederlanders en Indische Nederlanders afgeslacht... En die tijd is nooit echt onderzocht. En daar is Leo To Nijenhuis, voorzitter van de Bego... en dat is de bond ex-geïnterneerde ge en gerepatrieerden van Overzee. De Bego is daar woedend over. Meneer Nijenhuis zit in de studio in Nijmegen. Meneer Nijenhuis, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meulers. U bent kwaad en dan niet zozeer op de Indonesiërs... maar op de Nederlandse regering. Nee, Waarom de... richt uw woede zich op Den Haag? Dat is uh, vrij logisch omdat uh, Den Haag de Nederland, in Casu de Nederlandse staat uh, in 1947 uh, een koloniale oorlog begon. En uh, daarmee uh, het begrip politionele actie uh, in plaats van koloniale oorlog uh, ten, uh, ten gehore bracht. Terwijl de echte politionele acties die werden ingezet in november 1945 juist bedoeld waren om de enorme bloedbaden die werden aangericht in, uh, in de grote steden in Indonesië... De toenmalige Nederlands-Indië tegen te gaan. En deze mensen, het waren vrijwel alle oorlogsvrijwilligers... die hebben zich ingezet op politietaken. Onder andere werden demarcatielijnen om de grote steden werden, uh, gelegd. En er waren afspraken met het TNI van Sukarno over. Maar die demarcatielijnen die werden voortdurend... Uh, uh, werden ze over, uh, overtreden, s'nachts... Uh, de dorpelingen die in, in die demarcatielijnen waren... die, waren, die demarcatielijnen waren drie tot vier kilometer uh, ja. groot. En de dorpelingen die daar uh, hun, hun uh, eenvoudige bestaan uh, voerden... die werden s'nachts overvallen door uh, TNI, Permuda's jihadisten, noem maar ja, op. Ja, TNI is gelegen. het uh, nationale leger van, van Precies. Mag ik precies. u even onderbreken, meneer Nijenhuis? Want ja. Dorold Megens komt binnengelopen en dat betekent meestal... Hot nieuws. Ja, hot nieuws en uh, goed nieu nieuws deze keer, Felix. De ontvoerde Nederlandse journaliste Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen zijn in Jemen vrijgelaten. Vrijlating van de twee is intussen bevestigd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen werden begin juni door gewapende mannen ontvoerd in Jemen. Spiegel werkte er als freelance journalist, onder meer voor de NOS en voor NRC Handelsblad. Maar ze zijn inmiddels dus vrijgelaten. Tot zover. Nederland heeft uh, al die mensen die deze verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Uh, hoe heeft Nederland de Nederlandse staat die mensen behandeld? Uh, feitelijk helemaal niet behandeld. We werden uh, uiteindelijk uh, via de schepen werden wij getransporteerd naar, uh, naar Nederland... het zogenaamde vaderland, uh, voor ons volledig onbekend. En er werd geen rekening mee gehouden dat wij ons uit ons geboortegrond verwijderd waren. En uh, de Nederlandse staat die heeft nagelaten op een fatsoenlijke manier met ons om te gaan. Ze hebben ons altijd steeds weer behandeld als sidekicks. En uh, dat is ook wel gebleken door dat zij niet erkend hebben de gruwelen die van 17 augustus tot en met uh, eind 46 uh, duurde. Er zijn tienduizenden mensen zijn afgeslacht. Ja. En, uh, zoals u weet, en er wordt zelfs wel gezegd dat het er ook wel 100.000 of 200.000 kunnen zijn geweest. Dat is waarschijnlijker. En, en hier in uh, Nederland werden ze niet echt met open armen ontvangen? Hè? Wij werden helemaal niet met open nee. armen ontvangen. Integendeel. Uh, het werd niet erkend wat wij hadden Meegemaakt. Eh, daardoor ontstend, eh, ontstond natuurlijk ook eh, dat men eh, eh, voortdurend weer terugkwam met, met de opmerking: ja, maar wij hebben de hongerwinter meegemaakt. Eh, eh, ja, ik zeg dan altijd, maar eh, hoe verschrikkelijk het ook is geweest, maar wij hebben drieënhalf jaar lang hongersomers meegemaakt in de Japanse concentratiekampen. En eh, de, ook, ook die erkenning was niet. Ze dachten dat wij een soort van eh, bio-verandering Vakantieorde van Japanners ja. uh, zaten in, in een lekker warm land. Kreeg u enige financiële en, en, en zo was dat tegemoetkoming, natuurlijk niet. meneer nijan -Huis. Nou Persoonlijk kreeg ik financiële tegemoetkoming... maar wat ik al in mijn artikel heb geschreven in de Volkskrant... voor 80% van uh, de aanvragen van uh, ge, uh, oorlogsgetroffenen en vervolgden... is dat niet het geval geweest. En destijds werd u ook niet geholpen op financieel gebied? Helemaal niet zelfs. Uh, nog sterker was dat uh, uh, de de die, wat ik ook in mijn artikel schrijf. De kleding die verstrekt werd door het internationale rode kruis. Op Attica, Egypte. Die uh, werd bij 60% van, uh, van uh, de gerepatrieerden weer teruggevorderd. Want u kwam en terug via waren... Egypte. En, en daar uh, werd die kleding weer teruggevorderd? Nee, niet in Egypte. Er werd de kleding uitgereikt door het internationale rode kruis. En in een later ah. stadium heeft de Nederlandse staat het weer teruggevorderd. Dat waren giften. Giften van Australië, Amerika en Canada. Ja, het is onvoorstelbaar. Hetzelfde onvoorspelbare is natuurlijk... dat bijvoorbeeld knilmilitairen... nooit hun achterstallig loon hebben uitbetaald gekregen. En uh, na, na bijna vier jaar krijgsgevangenschap... met volledig uh, in lompen gekeerd weer zich keurig melden in Batavia bij de knil... en te horen kregen dat ze hun uniformen nog even moesten betalen. En uh, wat en wilt u nu van de Nederlandse staat? Ik, ik ik excuses? Ja, nee, ik wil uh, in de eerste plaats dat er erkenning is voor het leed wat ons is aangedaan, omdat wij daar gigantische trauma's over hebben gehouden. En de, die trauma's die blijven doorgaan. Ik ben nu 73. Ik was vijf jaar toen ik uit het kamp kwam. Die trauma's die blijven voortdurend uh, bij ons hangen, omdat uh, simpelweg er geen erkenning is. Wat kunt u en, zichzelf nog van dat kamp herinneren? Ja, ik kan er afschuwelijk veel van herinneren. Want ik heb een encyclopedisch geheugen. En mijn, uh, mijn, als ik beelden van het kamp zie... Dat, die zie ik bijna cinemeta... Cinemeta... Uh, als een film voor me afspelen. Ja. En, en, en uh, denk alsjeblieft niet dat kinderen die uh, onder deze bizarre omstandigheden... Uh, uh, geconfronteerd ge ge ge worden met de meeste gruwelijke daden die de mens maar kan bedenken. Denk maar niet dat ze dat vergeten. Zo zag ik zelf mijn moeder op driejarige leeftijd voor mijn ogen uh, neergeschoten worden. En in het prikkeldraad verdwijnen. En... Uh, vallen En uh, s'nachts, de vrouwen in het kamp die dachten dat zij al overleden was. Maar s'nachts hoorden ze haar kreunen en hebben ze haar stiekem uit het prikkeldraad weggehaald. Maar de paniek die, die als kind bij je uitbreekt omdat je iemand verliest op dat moment die jou uh, volledig in bescherming neemt, die was gigantisch. Heeft uw moeder toen overleefd? Mijn moeder heeft het overleefd. Uh, Ze heeft zes maanden lang in de ziekenboel gelegen. Dat was het kamp Bayobiru kamp 102. 2 En in kamp 102 2 daar zaten uh, vrouwen en kinderen wie mannen nog vochten tegen de Japanners. Dus we kregen extravagante behandelingen. Uh, uh, sieraden, noem maar op. Alles moest ingeleverd worden. En als er maar gedacht werd dat, uh, dat er nog iets achtergehouden werd... dan werden de, de barakken leeggeslagen... Uh, wij werden getrapt, eruit geslagen met zwepen. Als het niet snel genoeg ging, werden de wespennesten uh, tussen ons ingegooid. En dan rende je wel. En eh. dan stonden we urenlang stonden we op de appelplaats in de zon. En... Uh, uit al die bizarre omstandigheden... daar zag ik dus als kind de vrouwen en andere kinderen om me heen neerstorten... Uh, ik ben getuige geweest van een aantal onthoofdingen... omdat vrouwen niet meer het, uh, de Japanse groet het tij wilden brengen en bleven weigeren. En nadat ze in elkaar geslagen waren en in de ziekenboeg weer, uh, weer uitkwamen... Uh, werden zij uh, alsnog uh, voor de groet geplaatst en dat weigerden ze. En, dan, en als, dan, als dan de kampen leeg worden gehaald... op dat moment, uh, wij gaan naar de Soesuhu dan van Solo, dat is een vorst... En die, hij had ons uitgenodigd omdat hij meelijden met ons had. En we zouden welkom zijn in zijn kratong. En dan wordt onze trein wordt tegengehouden. En uh, dan komen er een, uh, dan komen er een, een enorme groepen. Uh, pemuda's komen er aanrennen. Dat zijn die... de Indonesische nationalisten. Hè? Dat waren de Indonesische nationalisten. En die trein, ja. in de trein zelf, vonden slagpartijen plaats. Uh, vrouwen dus, en dus kinderen na werden... Dus na ja. de Japanse capitulatie kwam die Bersiab tijd. Uh, toen werden over, duizenden he? Nederlanders en, en Indische Nederlanders werden gemarteld, verkracht, vermoord. Dat was een ja. gruwelijke tijd. Maar ja. even voor de duidelijkheid. Dit alles vond nog plaats voor de koloniale oorlog die Nederland daar ging voeren. Ja, da daarom, ik, ik, ik, ik pleit om een scheidslijn te trekken... Tussen, tussen 17 augustus 1945 en eind 1946. Dat heeft niks met een koloniale oorlog te maken. De koloniale oorlog werd ingezet tegen alle waarschuwingen in tegen uh, de, de bevelen vanuit Amerika en de Verenigde Naties... Uh, dat er onderhandeld moest worden... wij zouden even met onze spierballen laten zien waar we toe in staat waren. Ja. En mijn vader, zelf militair, uh, die was tijdelijk... Uh, uh, uh, kapitein uh, schietinstructeur bij de knil, die uh, is nog terug geweest. Wij kwamen eind 46 40, uh, pas terug uit Nederland. Mijn vader ging weer uh, eind, eind 46 direct terug naar Indonesië om weer zich uh, om, om weer zijn beroep op te pakken. Uh, eind 47, oktober 47 komt hij terug en toen zei hij al tegen ons, dit redden ze nooit. Nee. Dit, dit, dit, is, dit is pure waanzin en het kost alleen maar een hoop mensenlevens. Dus daar bent u boos ik ben Beurt, ook boos ja. over de India-denkingen... waar het aantal Nederlandse slachtoffers in Indonesië... veel te laag wordt ingeschat. Ze hebben het al vaak over 13.000 doden. Heeft u zelf enig idee om hoeveel slachtoffers het wel gaat? Ja, ik, ik wij schatten zelf uh, minimaal in tussen de 60.000 en de 80.000. Uh, waarschijnlijk zijn het er meer. Alleen al bij de Japanse zeetransporten, waarin uh, uh, de Remousha's, dat waren dwangarbeiders. Uh, met, uh, met uh, Europeanen werden getransporteerd naar de Burma-spoorlijn. en de pakambaru spoorlijn in, uh, in uh, Sumatra. Uh, alleen in, in, tijdens die uh, transporten zijn er uh, uh, 68.000 mensen omgekomen ja. door, door aanvallen van de geallieerden. En u, uh, daar zaten 22.000 uh, Europeanen bij... en voor de rest waren het Remousha's, 46.000 dwangarbeiders... die moesten werken tot ze er letterlijk bij, dood bij neervielen. Meneer Nijenhuis, uh, u ja. pleit voor excuses, voor eerherstel... Uh, voor financiële genoegdoening... Want 80% heeft helemaal niets gehad. En dit gaat nog wel een, een flinke staat krijgen. U blijft zich daarvoor inzetten. En Zeker. mag ik u danken voor dit gesprek? Mag ik nog even één opmerking plaatsen? Zeker. Voor de... Vorige week is er nog een 91-jarige man voor de rechter verschenen die af wilde dwingen dat hij uh, voor een uh, uitkering, oorlogsuitkering, wetuitkering vervolging in aanmerking zou komen. Dat is voor de rechter momenteel. Dus u kunt wel nagaan uh, ho hoe lang uh, uh, de deze trauma's door blijven werken doordat er geen erkenning is en geen excuses en geen payback is geweest. Nooit. Er zijn nooit herstelbetalingen aan ons uitgegeven. Uitgekeerd. Ja. Leo Toenijenhuis over de Berksijab-tijd in Indonesië... en de dubieuze rol van de Nederlandse overheid. Hartelijk dank voor dit gesprek. Nogmaals. Dit is Radio 1. E. Half 12 geweest, door Megens met het NOS-journaal. Volkert van der G. moet met proefverlof. Dat heeft de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming bepaald. Staatssecretaris Steven liet onlangs weten dat hij een bijzondere regeling wil om Van der Geen te laten wennen aan de samenleving. En hij wilde niet dat de moordenaar van Pim Fortuyn... daarbij de gevangenis zou verlaten, maar hij moet dus met proefverlof. De ontvoerde Nederlandse journalisten Judith Spiegel... en haar man Boudewijn Berense zijn in Jemen vrijgelaten. Vrijlating van de twee is bevestigd... door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Spiegel en Berendsen werden begin juni door gewapende mannen ontvoerd. In Jemen minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft met alle twee gesproken intussen. En ze maken het volgens Timmermans naar omstandigheden goed. In Johannesburg is de herdenkingsceremonie aan de gang voor Nelson Mandela. In het stadion zitten behalve gewone Zuid-Afrikanen ook veel staatshoofden en regeringsleiders. En de directeur van het Franse bedrijf PIP, dat omstreden borstimplantaten maakte... is veroordeeld tot vier jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Marseille bepaald. De directeur wordt beschuldigd van ernstige misleiding en fraude. Anderhalf jaar geleden werd namelijk bekend dat de PIP-implantaten konden lekken. Tot zover. John Bakker van de ANWB. Heeft het verkeer nog steeds last in het zuiden van het land? Ja, die kapotte touringcar die staat er nog steeds op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Zorgt bij schinnen voor een file van vier kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is de Gids.fm met Felix De herdenking ter ere van Nelson Mandela in Johannesburg is een volle gang. Het Soccer City stadion zit goed vol. Er kunnen 95.000 mensen in en van de 100 aanwezige staatshoofden en regeringsleiders komen nog aan het woord de VN secretaris-generaal Ban Ki-moon, Zuid-Afrika's eigen president Zuma en Barack Obama. Wie is er nu aan het woord? Dat vraag ik aan Esther Bootsma, buitenlandredacteur van de NOS... jarenlang Zuid-Afrika-correspondent van Trouw... en aan Ineke van Kessel van het Afrika-studiecentrum. Esther Bootsma, wie is er nu, in het um, nu is het aan het woord? Nu uh, is aan het woord Andrew Mlangeni. Hij zat met uh, Mandela gevangen op Robben-eiland... Er zijn niet zoveel meer mensen over... Uh, die toen als politieke gevangenen daar met hem zaten. Nog eentje, Ahmed Katrada, die is er niet. Deze man spreekt. Zat in een cel niet ver van Mandela. En nou, hij zei net uh, zoiets van... Mandela, kijkt nu op ons neer. Hij zal zo blij zijn, alle Zuid-Afrikanen verenigd. Uh, hij zal glimlachend kijken uh, naar uh, hoe wij hier zijn leven vieren. Um, ik moet zeggen, de familie zit er met uh, vrij strakke en verdrietige... Gezichten, maar in de loop hier naartoe zagen we alle het volk ook dansen en zingen. Het is een herdenking, maar ook een viering van het leven van Mandela, zoals hij net zei. Mevrouw van Kessel, hebt u enig idee of alle hoogwaardigheidsbekleders nu het stadion binnen zijn? Wel, we hebben er heel veel gezien, maar we hebben nog niet zelf gezien koning Willem-Alexander bijvoorbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet is. En ook Barack Obama hebben we, geloof ik, nog niet zien arriveren. Maar het kan nog even duren, hè? want voordat hij zijn toespraak moet houden... Uh, daar gaat nog heel wat aan vooraf, want de familie gaat ook nog wat zeggen. Heeft u ook enig idee hoeveel familieleden dat kunnen zijn? Wel, op ons programma staan vijf familieleden. Dat moeten allemaal kleinkinderen zijn. Hij heeft nog drie uh, kinderen, drie dochters. Hij had een totaal zes kinderen, maar drie daarvan zijn overleden. En die drie dochters staan niet bij de sprekers, alleen de, de kleinkinderen. Daar komen er vijf van aan het woord. Esther Bootsma, de herdenking begon met allerlei toespraken uit de religieuze hoek. Wie zijn er aan het woord geweest? Nou, het, uh, dat, dat was natuurlijk typisch uh, voor Mandela. Zoals ze aankondigde, hij zou het zo ook zijn begonnen... een uh, interconfessionele uh, uh, gebedsbijeenkomst, zeg maar. Dus er kwam een imam, er kwam de aartsbisschop van Zuid-Afrika... er kwam een hindoeleider en er kwam een Joodse rabbijn... Uh, en die uh, natuurlijk reflecteerde over het leven van Mandela... en vanuit hun eigen godsdienst. Als je kijkt naar de sfeer in het stadion, hoe zou je die beschrijven? Ja, uh, wat ik net al zei, het is, het is niet helemaal vol, maar de mensen die er zijn, zijn opgetogen. Er wordt gezongen, er wordt gedanst. Uh, het regent alleen keihard. Uh, maar goed, het schijnt dat de mensen die daar zijn, daar verder geen last van hebben. Misschien verklaart het dat het niet zo druk is als uh, werd gehoopt en gedacht. Tegelijkertijd zag ik net dat er nog talloze bussen onderweg zijn. En nou, het is al een uur te laat begonnen. Uh, het gaat langzaam op. Dit, dit is eigenlijk de officiële eerste spreker, dus het zal nog wel een aantal uren duren, omdat ook nog een uh, flink aantal staatshoofden straks gaat spreken. En later komt dus aan het woord Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Had Zuid-Afrika een goede band met de VN? Um, wel, apartheid. Zuid-Afrika uh, was lange tijd de paria van de Verenigde Naties, vanwege apartheid natuurlijk. Mm. Uh, maar uh, sinds 1994, het presidentschap van Nelson Mandela, werd uh, Zuid-Afrika bijna het, het favoriete uh, de favoriete gast zowel van de Verenigde Naties als van andere internationale organisaties. Dus ja, eh, Zuid-Afrika is lid geweest van de Veiligheidsraad eh, de vorige periode. Zuid-Afrika is een redelijk prominent lid van de Verenigde Naties. Obama die gaat nu ook het woord voeren terwijl hij niet eerder bij een bezoek aan Zuid-Afrika werd toegelaten. Of eh, zelf niet het initiatief heeft genomen om naar Mandela te gaan die toen in het ziekenhuis lag en, en, en toen al eh, ja, niet al te best was. Wel, bij Obama's laatste bezoek aan Zuid-Afrika was Mandela al zo ziek... dat uh, Obama ook niet meer heeft gevraagd of hij even op de thee mocht komen. Want hij wilde uh, Mandela de rust gunnen om uh, rustig zijn laatste dagen door te maken. Maar bij een eerdere gelegenheid is, er, uh, is Obama ook op Robbe Island geweest... in de cel van Nelson Mandela. En Obama heeft altijd gezegd dat Mandela zijn grote inspiratie was, zijn grote voorbeeld. En voelt men zich daar verbonden met Obama? Ja, dat is een beetje gemengd, want de Verenigde Staten zijn niet altijd de favoriete partner. Maar Obama zelf, toen hij werd gekozen tot president, waren er ook in Zuid-Afrika, was er een Obama-mania. Je had t-shirts en kussenslopen en alle mogelijke Obama-voorwerpen. En dat was een tijd lang heel populair. Zometeen komt dus nog de familie aan het woord. En daarna Ban Ki moon En dan zal het nog een hele tijd duren voordat Obama aan de beurt is. Na Zuma in ieder geval. Dan de, de vertegenwoordiger van Brazilië, Rousseff. China, Namibië, Raul Castro zelfs. Dat, dat, dat zal toch wat geven daar in dat stadion. Dat zowel Obama als Raul Castro daar tegelijkertijd aanwezig zijn. Wat denkt u? En wel, dat ligt helemaal besloten in het karakter van Nelson Mandela... net als bij zijn inauguratie. Daar waren ook al deze hele diverse wereldleiders. Cuba was een lange, lange tijd een goede bondgenoot van het ANC... Nogal wat mensen hebben daar hun militaire opleiding gevolgd... of andere opleidingen, medische opleidingen. Het, uh, het Cuba van Fidel Castro was een van de meest uh, trouwe bondgenoten van het ANC. Dus dat zijn jongere broer hier bij de eregasten en de eresprekers staat... dat is helemaal niet zo verrassend. Nee, maar misschien heeft, geeft het nogal mogelijkheden om in de wandelgangen nog met elkaar te praten. Wel, ik denk dat die wandelgangen het nog druk kunnen krijgen. Ik zag ook al de presidenten van India en Pakistan... allebei op de gastenlijst staan... En uh, ja, zoals vaker dit soort gelegenheden... zijn natuurlijk een unieke kans om allerlei informele onderrondjes te hebben... zonder dat je dat formeel hoeft te arrangeren. Dus als je even iemand nog uh, wilt spreken... is dit de uitgelezen kans voor mensen die elkaar anders nooit uh, zouden tegenkomen. Denkt u dat men zich in Zuid-Afrika verheugt op een toespraak van Raul Castro? Uh, dat denk ik zeker, ja. Want Cuba is nog steeds een heel populair land, ja. Ik moet ook zeggen, ik ben één keer bij een toespraak van Fidel Castro in Durban geweest. Dat duurde drie uur. De mensen waren uitzinnig. twintigduizend mensen die hebben drie uur lang geluisterd en gejuicht en geklapt. En ja hoor, die Kubanen zijn daar toch ook heel populair. Ik mag toch ook hopen dat er nu enigszins een spreektijd is vastgesteld bij deze herdenking. Jazeker. Esther Bootsma, buitenlandredacteur van NMS... jarenlang Zuid-Afrika-correspondent van Trouw... en Ineke van Kessel van het Afrika-studiecentrum... over de herdenkingsdienst ter ere van Nelson Mandela. De FN. Met haar band won ze, won ze drie dagen geleden... de grote prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. Met Simone Wijmans praat ze over haar muziek... en haar muzikale leven online webwereld van... Sophia Tracht. Ik heb uh, ruim 800 volgers op Facebook en ruim 300 op Twitter. En ik zit zo gemiddeld twee uur online, denk ik. Nou, jij en je band hebben afgelopen weekend de grote prijs van Nederland gewonnen. Voor de mensen die je nog niet kennen. Waarom heb jij gewonnen? Waarom ben je goed? Ik, uh, ik denk dat dat komt omdat wij, wij hadden echt een, een, een hele show van begin tot eind. Dat de jury zei van begin tot eind klopt het. En um, zo hadden we dat ook voorbereid. We hebben veel dynamiek in onze show gehad. Uh, veel, uh, de, de spanningsboog was, was juist. zeg maar. Ja, ik, maak, uh, ik zeg het altijd, de sferische alternatieve popmuziek met klassieke invloeden. Ik word ook veel geïnspireerd door uh, minimale klassieke muziek. Um, dus voorbeelden zijn Ludovico Ainaudi, uh, Satie... En Philip Glass. Dus met die, met die combinatie van popmuziek en, en af en toe van die invloeden. Uh, um, ja, dat wordt een bepaalde sfeer. En dat is uh, heel filmisch ook vaak. will in in tell me that it's over. Ja, ik zag op Facebook en op Twitter dat je vrij, vrij snel na de winst al berichten had geschreven, hele enthousiaste berichten. Ben je heel erg bezig met sociale media, ook als artiest? Ja, eigenlijk wel. Uh, ik heb mijn uh, gelukkig doen niet helemaal alleen. Um, dus uh, ik doe dat ook met, uh, met mijn band samen, zeg maar. Um, dus Facebook en Twitter ben ik wel actief op. Want ik merk ook dat dat gewoon heel erg veel um, uh, doet met, met mensen. Dat, um, dat mensen daar gelijk uh, respons op hebben. En um, ja, dat is eigenlijk best wel belangrijk om het te verspreiden. En als je kijkt naar Twitter, je hebt zo'n 300 volgers. Wie volg je zelf op Twitter? Wie vind je goed? Ik volg uh, ja, een aantal artiesten, Regina Spector volg ik. Ik vind haar heel tof. Waarom? Nou, zij is ook pianist en zangeres. En zij heeft iets, um, ja, zij heeft iets aparts in haar stijl, en haar stem ook. Wat me heel erg aanspreekt. Ook de dynamiek is heel erg aanwezig. Dus dan weer heel klein en dan weer wat groter. Uh, ook zij heeft veel van klassieke dingetjes weg. Dus ik heb van haar heel veel inspiratie uh, gehad voor, uh, voor het schrijven van mijn eigen muziek ook. En put it on a mountain Muziek online, hoe luister je daarnaar? Um, nou, dus bijvoorbeeld Spotify of Deezer uh, en iTunes. Um, ik zit heel veel op Spotify. Ik, ik heb ook een premium abonnement. Dat vind ik wel, eigenlijk moet dat wel als artiest zijn... omdat ik ook zelf muziek erop heb staan. Um, dus um, ik luister daar heel veel, heel veel naar. Ik heb gewoon als spe, afspeellijsten uh, staan. En als ik ergens in heb, dan tik het gewoon even in. En dan heb ik het gelijk. Nog eigenlijk veel meer dan iTunes nog. En wat staat er nu bovenaan in je lijst? Een, een aantal staan bovenaan mijn lijst. Patrick Watson staat heel hoog, Sigur Ross staat heel hoog um, en Agnes Obel staat heel hoog. En als je moest kiezen van die drie één nummer? Dan, ik vind Lighthouse van Patrick Watson echt ontzettend mooi. Um, ik heb hem een keer live uh, gezien. Ja, die, die piano, daar krijg ik ook qua speel heel veel inspiratie van. Uh, die melodieën zijn ook meer klassiek gericht dan pop, maar juist door die stem van hem erbij. Het wordt het echt een beetje alternatief pop. En ik luister heel graag naar. De sfeer, dat omringt je gewoon. Ja. busy life Canadese singer-songwriter Patrick Watson. En die staat hoog in de Spotify-lijst uh, lijst van Sophia Dracht. Zij won dit weekend de grote prijs van Nederland. Alle besproken links staan op de website. De, de Facebookpagina Anti-Wakkerdier... is in minder dan een week tijd al meer dan 17.000 keer geliked. Aanleiding, een campagne van wakkerdier tegen de geboortekrik... Mark Nijhuis is timmerman in opleiding en oprichter van de pagina. En hij gaat een debat met Hanneke van Ormond van Wakker Dier. Goedemorgen, mevrouw meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Mark Nijhuis, eerst even die geboortekrik. Wat is dat? Uh, geboortekrik uh, kan gebruikt worden bij uitzonderlijke uh, noodgevallen. Waarbij een kalf uh, een klem zit of uh, gedraaid zit. Uh, in de bijmoederhals. Waar de poortjes, laten we zeggen, al naar buiten toe steken. Um, als, dat, als die vast zit, is een, uh, een klem een noordmiddel. Om uh, het kalf te verlossen. Maar is het een klem of is het een soort het is, Ja, Het is een krik. Je kunt het zien als een... ja, een beetje vergelijken met een tank bij uh, vrouwen met bevalling. En waarom maakt een timmerman een opleiding zich druk over het lot van de boeren? Uh, ik ben ja, een beetje actief in de agrarische sector. En... timmerman in de agrarische sector? U verbouwt boerderijen? Uh, nee, nee, nee. Uh, gewoon als invalskracht. Wat zegt u? Als in, invalskracht. Ja. Uh, stel dat de boer op vakantie gaat, dan, uh, dan val ik wel zin in. Ja. En daarom ben ik er wel een beetje bij betrokken. En dat ding, die geboortekrik, is verboden in Nederland. Dat ja, klopt. En waarom bent u dan die Facebookpagina begonnen? Ja, gewoon als uh, ludieke stunt. Um, gewoon om een standpunt te maken. En het is een, ja, daardoor zijn er wel 17.000 aanhangers die mijn mening ondersteunen. Maar is het alleen maar ludiek? Um, nou, in het begin wel. Maar nu ga ik het uh, omzetten naar ja, een daadwerkelijk, daadwerkelijke daad. Ik maar kom... u vindt gewoon dat die geboortekrik gebruikt moet worden? Um, A alleen in noodgevallen. Ja. ja. En daar moet wakker dier niet zo over roepen. Um, ja, je mag. Ja, dat mogen ze doen. Maar ik wil gewoon mijn standpunt duidelijk maken waarom ik dat Anneke van Oormond, snapt u die kritiek? Ja. Ja, ik vind het heel apart. We hebben natuurlijk uh, aandacht willen vragen voor het feit... dat die geboortekrik illegaal is, al twintig jaar lang... en massaal wordt gebruikt. En ongetwijfeld zou die af en toe uh, nodig zijn. Maar hij wordt ook heel vaak gebruikt ten onrechte. En er worden echt, wordt echt uh, schade aan kalveren mee, uh, mee aangedaan Dat lezen we op voorraad. Dat zeggen experts, dat zeggen ook dierenarts dat het mogelijk is. Wat wij hebben willen doen, is... De, is deze illegale situatie stoppen. Want er is ook al twintig jaar lang geen onderzoek gedaan... naar de krik, wie hem verkeerd gebruikt... wie hem goed gebruikt, hoe die gebruikt moet worden... en hoe die verbeterd kan worden. Ja. En nou dat met succes, want de minister gaat nu onderzoek doen... die gaat nu met de dierenbescherming en LTO... en veeartsen kijken wat er moet gebeuren hoe die wordt gebruikt, wanneer die gebruikt mag worden. Dus die en campagne welk... van u heeft succes gehad, wilt u zeggen? Ja, uh, zeker weten. Dit is uh, wat wij wilden. Wij, wij willen natuurlijk ook dat kalfjes gezond ter wereld komen... en uh, daar gaat nu goed naar gekeken worden. Dus dat is wat we wilden bereiken. En als u het heeft over schade, heeft u het dan over dierenmishandeling? Zo'n krik, daar, kan je, daar zet je evenveel kracht in... als dat zes mensen samen kunnen zetten. Dus dat kan je gewoon een kalf mee in tweeën trekken. En we lezen gewoon op boerenvoorraad dat dat gewoon af en toe gebeurt... Misschien heel weinig, maar ja, dat weten we dus niet, want er wordt al twintig jaar geen onderzoek naar gedaan. Meneer Nijhuis, gaat het u alleen om die geboortekrik? Um, in eerste instantie wel. En uh, ja, ik, achteraf ga ik een beetje naar andere persberichten kijken van wakker dier. En ja, ik, ik vind het heel erg dat hier al een bepaald onderwerp van één kant wat. Uh, dat wakker het onderwerp van één kant laat zien. En Zetten ik wil... ze de boeren te veel in een verdomme hoekje, vindt u? Uh, nee, maar um, misschien niet zo eerlijke berichtsinformatie. Ja, er zitten ook heel veel andere kant aan vooral. En die probeer ik te laten zien. Ja, Het komt erop neer, mevrouw Van Ormond... dat er een veel te zwart-wit beeld wordt geschetst. En dat zegt niet alleen Mark Nijhuis hier... maar ook de belangrijke organisatie LTO Nederland... en het CDA Tweede Kamerlid Jacco Geurts... die zijn ook geïrriteerd door uw berichtgeving. Moet u niet een beetje ruimte laten voor nuances? Nou, weet je wel, al onze berichten die, die baseren wij op landelijke onderzoeken. Elk persbericht wat we sturen is gebaseerd op meerdere onderzoeken die gewoon de landelijke cijfers erbij pakken. En die kloppen gewoon. En er kunnen altijd boeren zeggen van, ja, maar bij ons op de boerderij is het beter. Dat zal best. Natuurlijk zijn er boeren die het beter doen en die het slechter doen. Maar wij baseren ons op de landelijke cijfers. Ja, en dan is het gewoon met de Nederlandse veeindustrie heel slecht gesteld. Hebben gewoon, er is gewoon enorm veel dierenleed. En wij komen op voor het welzijn van de dieren. En zet u dan vaak expres de treurste en ergste voorbeelden in? In, inclusief de landelijke cijfers. We zetten de landelijke cijfers in. En die zijn vaak al ongelooflijk. Heel veel mensen kunnen niet geloven... dat bij plofkippen bijvoorbeeld 57% van de kippen kreup, kreupel is... op kleuterleeftijd. Dat zijn cijfers die mensen niet kunnen geloven... omdat ze zo erg zijn. Maar het zijn toch de landelijke cijfers. Uh, nee, nee, het nou nee, ook uiteindelijk lijkt het toch ook, leidt dat tot een beter leven voor de dieren. Daar, daar kunt u toch niet tegen zijn. Ik wil even op ingaan over die 57% wat uh, kreupel loopt. Als we bij een transportbedrijf... Um, echt dieren zichtbaar, ongezond zijn... dan mogen ze hem niet aannemen. Dus um, het kreupel lopen... Uh, ben ik totaal niet mee eens. En wel het feit is dat er um, scherp gevoerd wordt in de sector. En um, als we... Um, de plofkip... zo uh, um, langer laten lopen... ja, dan kan het gevolgen hebben. Maar um, hij is daarvoor altijd al geslacht voor de consument. Maar u hebt nooit kreupelen... Uh, plofkippen gezien dan? Ja, ja wel. wel. Uh, die komen zeker voor. Maar op een stal um, van... 10.000 uh, kippen, wat precies die ene kip, die wordt er uitgehaald... daar maken ze voort en die plaatsen op hun website. Terwijl misschien 9.999 andere kippen wel fatsoenlijk lopen. Mevrouw van Ormond, uw reactie. Ja, die 75% zijn gewoon cijfers van de Wageningen Universiteit. Die komen bij, bij heel veel stallen op bezoek en die doen daar gewoon uh, wetenschappelijk onderzoek. En daar komen deze cijfers uit. Wij zijn ook in diverse stallen geweest en nee, heel veel kippenzines lopen er zo bij zoals wij ze neerzetten. Echt, wij proberen, we kunnen ook een dode kip in die stal laten zien. Daar kiezen we niet voor. We kiezen juist het dagelijkse leed van de dieren, wat de dieren dag in dag uit in, in Nederland meemaken. We, kunnen nog veel erger laten zien. Maar ja. we laten eigenlijk al haast nooit bloed zien. We zijn, het, het kan veel erger. Dit is wat wij laten zien. Het, het gemiddelde laten wij zien. De Anneke landelijke cijfers. Van, van wakkerdier en Mark Nijhuis van de Facebookpagina Anti-Wakker Mag ik u danken beiden voor de discussie. Ja. Dank Vraag. je wel. De herdenking ter ere van Nelson Mandela in Johannesburg... Hij wordt gevolgd door Ineke van Kessel. Zij is van het Afrika-studiecentrum. Mevrouw van Kessel, het begon met allerlei religieuze toespraken. We hebben het er eerder over gehad. En betekent dat dat het zo goed gaat... met al die religies samen in Zuid-Afrika? Ja, dat is inderdaad heel typerend voor Zuid-Afrika, is die harmonie tussen joden en moslims en christenen. En dat is niet van recente datum, dat is eigenlijk al tientallen jaren lang. Ook in de strijd tegen apartheid binnen het ANC en buiten het ANC zijn joden en moslims en christenen heel vaak gemeenschappelijk opgetrokken. En Dat is een, een hele bijzondere harmonische relatie tussen de grote godsdiensten. En zijn ze dan opgetrokken tegen de blanke overheersing ook? Ja, uh, al deze grote godsdiensten vinden in hun eigen heilige geschriften... Uh, uh, principes die in strijd zijn met apartheid. Dus zowel de, de moslimgenootschappen, de hindoegenootschappen en de christenen hebben... Tientallen jaren lang strijd gevoerd tegen apartheid onder aanroeping van hun eigen heilige teksten. De moslims zeggen: apartheid is haram, is zondig. De christenen zeiden eigenlijk hetzelfde: apartheid is een zonde. De hindoes hadden ook teksten op grond waarvan ze zich konden verenigen tegen apartheid. De joden ook. En ook als je terugkijkt naar Nelson Mandela's jonge jaren in de jaren 50. Uh, in zijn uh, politieke activiteiten Toen trok hij ook al op met joden, moslims en christenen. Terwijl de Blanke Boer zich toch vaak beriepen op de Bijbel destijds. Zeker, dat, uh, dat deed de Nederlandse gereformeerde kerk. Die beriep zich op een bijbelse rechtvaardiging voor apartheid. Maar de andere grote wereldkerken, de Anglikanen, de Katholieken, etc. Die hebben zich altijd principieel gekeerd tegen apartheid. Ik hoor veel applaus in het stadion nu. Een van de familieleden heeft het woord, ge woord gevoerd. Hoeveel familieleden zijn dat geweest inmiddels? Weet u dat? Um, wel, de familieleden die aan het woord zijn, dat zijn de kleinkinderen. Uh, zijn drie kinderen zijn uh, niet aan het woord. Uh, dus dat zijn uh, kleinkinderen en achterkleinkinderen die, die we te zien krijgen. Ik zag net dat Obama inmiddels ook binnen is, samen met zijn vrouw. Dus die gaat later op deze dag nog spreken. Zometeen verwachten we de toespraak van Ban Ki-moon. En die hoort u zonder twijfel op deze zender Radio 1. De Gids.fm kunt u volgen via Twitter. En wilt u meediscussiëren over dit programma... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender lunch. Surf naar de Gids.fm. Tot morgen. 10 jaar Casaluna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met... Frank Jumos. En ik praat twee uur lang met mijn drie favoriete gasten van de afgelopen tien jaar. Bijzonder hoofdleraar actief burgerschap Evelien Tonkes... architect Thomas Rauw en organisatiepsycholoog Kilian Wabel. We pakken een vel papier en schrijven aan een nieuw Nederland. Tien jaar Casa Luna. Vrijdag nacht vanaf 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga naar mkbbrandstof.nl Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug.